Marek Hocker met het NOS-journaal. Het aantal klachten over geluidshinder en stank van Eindhoven Airport is naar een nieuw record gestegen. Vorig jaar kwamen er bijna 45.000 meldingen binnen, 16.000 meer dan in 2017. Uit cijfers van Defensie blijkt dat niet alleen het aantal klachten, maar ook het aantal klagers over Eindhoven Airport is gestegen. Tegelijkertijd bleek wel dat in het laatste kwartaal van vorig jaar zes mensen samen 3500 keer geklaagd hebben. De politie heeft een verdachte opgepakt van de moord op een 64-jarige Rotterdammer vorig jaar oktober. Het is een man van 23 uit Rotterdam. De slachtoffer was een bekende van de politie. Er wordt rekening gehouden met een afrekening in de drugswereld. De slachtoffer werd op klaarlichte dag op een kruising in het stadsdeel Kralingen in zijn auto beschoten. Een paar dagen later overleed hij. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog altijd vaak voor in Nederland. Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders van 18 jaar en ouder... had in de afgelopen 5 jaar tenminste één keer te maken met huiselijk geweld. Het zijn in totaal bijna 750.000 mensen. Bij een deel van hen was het geweld structureel. De dader is vaak de partner of ex-partner. Verder zijn er ruim 100.000 kinderen onder de 18... jaarlijks thuis het slachtoffer van geweld... Als het aan het gemeentebestuur van Venetië ligt... moeten toeristen gaan betalen voor een bezoek aan de Italiaanse stad. De burgemeester wil zowat doen tegen de extreme drukte in het oude centrum. Hij vindt het oneerlijk dat inwoners nu opdraaien voor de onderhoudskosten. De burgemeester wil dat toeristen vanaf mei dit jaar minimaal 3 euro gaan betalen... zodra ze het centrum gaan bezoeken. En in drukkere weken zou de toegangsprijs moeten oplopen naar 10 euro. Het weer. Vanochtend valt er vooral regen in het noordwesten. Vanavond, juist in het zuiden en oosten. Het wordt maximaal 6 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Knopende Hoek en de Nieuwe Meer vijf minuten vertraging... op de A10 de ring Amsterdam zelf. Tussen Knopend Watergaasmeer en Amsterdam Buitenveldert ook vijf minuten extra... en de andere kant op tussen Amsterdam Geuzenveld en Amsterdam Buitenveld... veldert ook vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek...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 Digo tu nombre, of mijn que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás atrás, estás conmigo. Say my name, say my name, if you love me, let me. Steak the We the got a show So they can teach me how to Dougie like bandits all day You can't get into too much.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 Yeah. <laughs>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 Dat vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten dus het helpt niet En dus, dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde Hé, De tekst loont op hetzelfde neer en dezelfde beat Maar stort van gouden verf op een blok verdriet Conflicten ik zijn normaal, maar dat dus moet ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te laat, we gaan hier al een tijdje En we moeten doen, dus voor de laatste keer het spijt I do it so